10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Prins William en zijn vrouw Kate hebben een zoon gekregen. De baby werd iets voor half zes Nederlandse tijd geboren en weegt 3,8 kilo. De naam van het jongetje is nog niet bekendgemaakt. Bij het ziekenhuis in Londen was gejuicht te horen toen het nieuws rond half tien bekend werd gemaakt. Met Kate gaat het goed, maar ze moet nog wel een nacht in het ziekenhuis blijven. Haar moeder en zus waren ook bij de geboorte aanwezig. Het was een natuurlijke bevalling.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 Bij Terschelling is een zwemmer verdronken. De man van 33 was in een mui terechtgekomen. Een gul met snelstromend water tussen twee zandbanken. Een reddingsboot bracht hem aan land, maar het was al te laat. Ondanks reanimatiepogingen overleed hij. Eerder op de dag overleed bij Leeuwarden al een zwemmer van 17... die onwel was geworden in natuurgebied de Grote Wielen. En in Amsterdam verdronk een jongetje van vijf... dat was gaan zwemmen bij een strandje in de wijk Eiburg. Duikers hebben uit een wrak van een Brits vrachtschip 109 ton zilver naar boven gehaald. De SS Gersoppa zonk in 1941 na een Duitse torpedoaanval op de Atlantische Oceaan. Het wrak ligt op 4700 meter diepte. Een bergingsbedrijf ontdekte het schip in 2011 en kreeg toestemming om de lading naar boven te halen. Het zilver heeft een waarde van 36 miljoen dollar. Het bergingsbedrijf mag 80% daarvan houden. Het weer, het is een zwoele avond. In het zuidoosten kan het lokaal onweren. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen opnieuw tropisch warm met flink wat zon. Maxima van 30 tot 33 graden. Op het strand iets koeler. Later op de dag in het binnenland kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijnen. Het van van Peperstraten. Goedenavond voor het laatst of niet. Een gewone langste lijn tot 11 uur met Guus Hiddink. Want hij is opgestapt bij Angie. Volgens de website van de club heeft hij zelf die beslissing genomen. Eind vorig jaar zei Hiddink dat hij zich waarschijnlijk niet meer aan een nieuwe club zou binden. En daarmee wil hij niet zeggen dat het niet meer kriebelt. Nee, dat blijft wel kriebelen. Maar op een gegeven moment moet je ook oppassen dat je niet uh, jezelf te veel gaat herhalen. En uh, dat de mensen gaan zeggen van, hé, hey, daar heb je hem weer. In Boxmeer kwam een aantal toppers uit de Tour de France het rondje om de kerk rijden. Het publiek trakteerde vooral de Nederlandse helden van de afgelopen week op applaus. Volgend jaar nummer 1, hè? Ik hoop het ja. We hopen het met z'n allen. We peilden ook de reacties in Engeland. Hoe trots is men daar op de winnaar, Christopher Froome. En dan iets heel anders. Tien jaar geleden verloor oud-voetballer Michel Boerenbach zijn beide zoontjes bij een auto-ongeluk. Het drama zette zijn leven op zijn kop. En Boerenbach zelf stierf ook een beetje. Nou, dat vond ik uh, toen zeker. Zeker de eerste jaren. Toen was ik uh, totaal de weg kwijt. Maar ik, zeg, ik, zeg, ik, uh, ik heb mijn eigen behoorlijk gepakt. Straks het aangrijpende verhaal van de assistent-trainer van Goa Eagles. Verder een gesprek met open waterzwemmer Ferry Weertman... en we staan stil bij het overlijden van oud-hockeykeepster Det de Beus. Tot 11 uur allemaal in Langste Lijn. En dan gaan we eens praten over Guus Hiddink, want ja, hij is dus opgestapt bij Anji. Het is een uh, opmerkelijk verhaal, want met Anji bereikte hij de hoogste positie ooit in de clubgeschiedenis. Hij leidde de club naar de derde plaats en het ging goed met hem in Dagestan. Eind vorig jaar ging Hiddink er dan ook vanuit dat hij het tweede seizoen af zou maken. Hij maakte zich ook totaal niet druk over wat er daarna zou komen. Ja, dat uh, zou Hiddink dus uh, hebben gezegd in een reportage eind uh, november. Maar inmiddels is er veel veranderd en daar gaan we over, over praten met Joep Schreuder. Joep, goedenavond. Dag Twan, hallo, goedenavond. Ja, ik, ik kom het uh, ook voor jou als een verrassing het opstappen van Hiddink? Ja, toch wel. Voornamelijk ook omdat het lijkt op een impulsieve beslissing. De zaakwaarnemer, Kees van der Nieuwhuizen, dat is al de zaakwaarnemer, de ja, mensenheugenis van Guus Hiddink, die wist het ook niet eens. En, en het moet te maken hebben met die maandige competitiestart. Eén uh, punt uit twee wedstrijden. De gezin kan altijd wel maken wat hij wil. En, en je moet ergens in dit weekend toch gedacht hebben... dit moet ik niet meer doen, dit, dit kan ik niet meer doen. Ik heb het idee dat het een impulsieve beslissing is geweest. Ja, uh, één punt inderdaad uit twee wedstrijden. Daarbij kwam er ook nog een, een verhaal dat je afgelopen vrijdag een duw gaf aan een official. Ja. Uh, bood en excuses nog wel aan, maar zou, zou het misschien iets hebben meegespeeld? Hij zou wel een hele zware straf krijgen. En hij, hij deed dat ook onterecht. terecht. doet wel vaker het bespelen van de leiding van een wedstrijd. Hij ging inderdaad wel over te schreef. Had ook geen gelijk, want het was Hens. Uh, Antje kreeg in de 97e minuut nog een strafschop tegen, tegen Dynamo Moskou. Het zou uh, best hebben kunnen meespelen. Guus is wel een man uh, waarvan we allemaal weten... in de gesprekken die we met hem hebben dat hij dan in, in Moskou zit... met zijn vriendin Lisbeth op de hotelkamer, zichzelf ziet eigenlijk buiten zinnen, 66 jaar... en dan eigenlijk misschien wel een beetje of zijn zijn donder krijgt... van zijn vriendin en zijn gus, zou hij dit allemaal nog wel doen. Ja, dat, ja. dat Zoiets. Ja, en, en daarover gesproken. Angie, zijn laatste club, zou dat kunnen of, of blijft hij werken? Dat, dat, hij heeft dat altijd over die woorden als adviseren. Een interim of, of bondscoach of een project... Sommigen linken hem nu aan Barcelona. Daar is hij door gevleid. Maar misschien hebben we daar dadelijk nog even over kunnen praten. Want volgens mij hebben ze op dit moment bevestigd... Barcelona dat ze een nieuwe trainer hebben. Chelsea, daar wordt hij vaak genoemd. Maar Guus Hiddink is 66. Guus Hiddink gaat niet meer een club leiden. Dat, dat durf ik hier wel te zeggen. Dat is uitgesloten. Ja, want, want je hebt het inderdaad al even over Barcelona. Dat, ja. dat uh, zou een nieuwe trainer hebben. En dat is geen Guus Hiddink. Maar zijn naam werd toch weer maar tegenlinkt aan die club. Hè? Met, met de grote sterren. Daar kan Hiddink mee omgaan. Ja, dat, maar ik vraag me wel hoe dat allemaal gebeurt. Maar Hiddink kan de hele wereld over. Hiddink is iemand uh, waar ook de clubs graag de naam van Hiddink noemen. Dat is een 1-2'tje. En daardoor is, is zowel de club als de coach in dit geval Hiddink altijd goed mee. Maar het is echt uitgesloten dat Guus Hiddink naar Barcelona gaat. Ja. Bondscoach worden, zie je hem dat nog? Bijvoorbeeld ja. het WK, wil je dat meemaken in Brazilië? Ja, wat denk jij? Ik denk van wel. Zo'n project. Ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Twee ja. maanden. Uh, dan is het straks maart, dan gaat het niet goed met het land. Ja, dan bel je Guus. Ja. En dan naar Brazilië. Ja, dat denk jij niet. Zoiets. Ja, ja, nee, dat lijkt me ook. Ja. En, en ja. na nieuws Meulensteen, uh, die, die, hem, uh, ja, die door Hinnink is gehaald, daarna Angie ja. uh, gepromoveerd van assistent tot hoofdcoach. Ja. Is, is dat verrassend? Want zoveel heeft hij nog niet gepresteerd als hoofdcoach. Nee, maar dat is volgens mij nog een derde reden van het, uh, het plotselinge vertrek van Hinnink daar in, uh, in Dagestan. Ik denk dat ook René Meulensteen een hele goede indruk heeft achtergelaten de afgelopen twee, drie weken dat hij daar is. En dat Hedek ook zegt, nou uh, René Meulensteen kan het makkelijk overnemen van mij. Ja. Ja. Nou weet ik toevallig, Joep, jij bent altijd redelijk goed op de hoogte... Uh, wat er gebeurt in Spanje. Jij leest ook redelijk wat Spaanse kranten. Ja. Uh, Gerardo Tata Martino. Um, ja. ja van, van Newell Old Boys. Um, ja. Bondscoach van Paraguay geweest. Ja, is dat de juiste man voor Barcelona? Ja, dat weet ik ook niet. Opeens een Argentijnse trainer, wel een... Uh ze hebben Menotti ooit gehad. En ze zijn altijd helemaal wild in Barcelona van de uh, oud-coach Bielsa. Juist. Ja, ja, ja. Nou was die ook wel precies zo'n coach. En het schijnt dat deze Tata Martino uit de school komt van Bielsa. Ook een vijftiger. Daar is in ieder geval wel over nagedacht. En als je de Spaanse media vanavond uh, leest, zowel de Catalaanse als de Madrileense, dan schijnt dat. Nou, dat is morgenochtend in ieder geval uh, officieel. Ja, zelfs uh, onze grote vriend Lionel Messi heeft al gereageerd... dat het de juiste man is. Nou ja, dat zou okay. hij niet hebben gezegd als het niet uh, nee, zou nee, zijn. Nee, nee het ja. is wel een verrassende keuze, zeker toch? En uh, hij, hij zou ook donderdag beginnen... want Guardiola, uh, Barcelona speelt nog tegen, Barcelona, tegen, tegen Bayern. Bayern Michel, ja. hè? Ja, ja. En dan begint hij uh, donderdag of zo, Tata Martino... en niet Guus Hiddink, aan de klus in Barcelona. En Hiddink dus weg bij Angie. Joep, mag ik jou hartelijk danken? En jou ook het van. Oké, okay, fijne avond. Okay, hoi, hoi. Hoi, hoi. Ja, iets heel anders. Ja. Het scheelde niet veel of het criterium daags na de Tour in Boxmeer ging niet door. Maar alles is in de afgelopen weken uit de kast gehaald... om vanavond alle helden uit de Tour de France te laten starten. Maar voor het echt grote werk mochten eerst de helden van Willeer... een paar rondjes rijden rond de kerk. Een bijdrage van Joris Kreugel. Maar je hey kijken, jongen, zien We zien elkaar we weer bent. Ja, ja zeker, oké okay, leuk. Zo zien we elkaar weer toe. de ja. en, uh, ja. Ja. Ja. Een genoeglijke avond. Ja. Ja, ik zie al veel mensen, dus ik hoop uh, straks bij de prof nog meer komen. Johan van der Velden, aan de start hier. Ja, daags naar de Tour. Bijna was het niet geweest vandaag. Ik hoorde dat er niemand doorging doorging. Toen dacht ik van ja, dit is toch eigenlijk wel een beetje jammer. Het bestaat natuurlijk al zo lang. En als je uit de Tour kwam, dan ging je nog boks mee. Dat was gewoon zo. En uh, ja, als, als ik een zulke wedstrijden weg gaan vallen, dan vind ik dat jammer. En, uh, en ik, wist, ik wist al dat uh, de acht van Kaam, die, die wilde dan graag op die datum zitten van uh, Boksmeer. Maar goed, uh, ik ben blij dat het doorgegaan is. Want, uh, Hoe vaak ben jij hier gestart als echte prof? Ik denk toch wel een keer als 7 En ja. gewonnen ook? Ik heb gewonnen ook, ja. Ik, weet, ik vraag me niet welk jaar, want dat weet ik echt niet meer. Het is nou bijzonder eigenlijk om dan gelijk na de Tour hier te staan. Dat lijkt me zo uh, zwaar. Aan de ene kant denk je van, uh, na drie weken... Nou, dat valt best mee hoor. Rondjes moet je rijden. 10-20 kilometer. Dus dat valt... Oh, dat valt wel mee. <gacht> Succes. Oké. Okay. Toen was ander van aan. van der Velders is onder andere met Jean-Paul van Poppel gestart. Naast de finish staat Erik Hulsbosch, Oud-Schaatser. Wat doe jij hier bij de finish? En ik was uh, samen met Jannes Bulder was ik speaker. hier was net een. Uh een skeelermarathon voor de profronda. Oh, je gaat nu naar huis? Eh, nee, nou, nee, ik vind Wurren een helemaal geweldige sport. Hoor. Je blijft wel even kijken. Ja, ja, zeker. Ik blijf nog even kijken. Ik, vind, ik, ik moet eerlijk zijn, dat ik... Tuurlijk, het is allemaal prachtig, maar... Dat die, dat die, dat die prof gisteren nog in de Tour zaten. Maar drie weken zware Tour en nou vandaag weer hier. dat vind ik toch echt wel petje uit dat ze dat doen. Zou jij dat nou doen als je drie weken onderweg bent geweest en alles hebt gegeven? Dat ja, is ook maar net een beetje hoe hij, uh, hij bent, denk ik, als persoon zijn, maar. Kijk, ben natuurlijk ook, uh, je kunt nu natuurlijk een beetje geld verdienen, een beetje startgeld. En het doelrennen is denk ik ook niet helemaal zo'n vet Maar die willen wel even, nou even in een paar weken. Tijd. Even een beetje wat extra geld verdienen. Ja, en, en je kunt het ook anders zien. Ik vind dat het Nederlandse publiek... heeft misschien ook wel een beetje verdiend... om toch de Nederlandse toppers in zijn eng dorp zien rijden. Ja, je moet er toch ook iets voor terug doen. Alleen de dag na de Tour vind ik wel heel extreem moet zijn. Maar goed, ik vind het mooi dat... dat toch Boksmeer het voor elkaar gekregen hebben om hier toch ja, heel veel toppers natuurlijk te krijgen. Naast nou de finish in een appartement een heleboel jongeren. En uh, die hebben een bank op straat neergezet. Biertjes, chips en sigaretten. En die gaan er volgens mij vandaag een feest van maken. Ja, dit is eigenlijk wel de, ja, we zeggen, de, de, main, de main street, zeg maar. Hier is dat te doen. Dan komt onze lokale held die fietser mee. Verdijk, Gert-Jan Verdijk. Ja, Onthoud die naam. John Kertje! Maar zo meteen het hoogtepunt, nee? Ja, Marcel Kettel, Bouke, Lauke, fantastisch mooi. Om die jongens toch hier, uh, hier te krijgen. Dat oh, is uniek. Ik weet nog dat Gert van Teunens met zijn bolletje eruit kwam. Zo alles groot is, is dit. Geweest, alle grote oh, oh, maar kijk daar, Eddie Merks, uh, Joopie Soetemelk, alles is. Ja, maar pay. Eddie Merks hebben jullie toch niet meegemaakt, hè? Nee. Nou, nee. Nee. nou ja, die Merks niet. Maar ik, ik, daarom, Gert van Teunens kan ik mij nog herinneren. Wel, dat we, denk... Echt dat we stickers hadden: die en... Bunjo, Claudio Kiyaputsi. Ja, is... nou, Peter Winnen hebben we als kleinkind, drie, vier jaar uh, op, op de bushokjes. Dikke spierlaag, een halve meter hoog. Jullie zijn blij als uh, Boksmeer... goed op de kaart staan. Boksmeerders, Boksmeerdernaren. Oh ja, Zijn jullie blij dat in ieder geval vanavond hier... Wel, zeker wel, zeker, zeker. Wie gaat winnen? Ja, ja Kattel of, uh, of Mollema. Hè. Ja, het wordt gewoon een handje stuk klappen voor de jongens. Ja. Wij staan er. Het wordt koers. het Criterium in Boxmeer Zometeen meer over die wedstrijd dagens naar de Tour. Het Het is 13 minuten over 10.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 van ...en het begin jaren 80. We gaan verder met hockey, want voormalig hockeyster... ...Dette Beus is op 55 jaar leeftijd overleden. De Utrechter stond tussen 1978 en 1988 in het doel van het Nederlands elftal... ...en speelde 105 interland. Met oranje veroverde De Beus twee wereldtitels... ...en werd ze Olympisch kampioen in 1984 in Los Angeles. Ook behaalde De Beus twee Europese titels. In 1987 vervulde ze zelfs een glansrol in de finale van het EK... Engeland werd verslagen na het nemen van strafballen. Dettebeus nu op de lijn tegenover Carlin Roule. Carlin Roule wacht uh, op het uh, fluitsignaal van Hernandez. En uh, die wordt gestopt door Dettebeus, jazeker. Ook die strafbal uh, gaat uh, voorbij. En dat betekent dat als nu uh, Marisa dan uh, gaat scoren... dat Nederland hier uh, Europees kampioen is. Nederland uh, heeft één strafbal gemist. En Dettebeus uh, heeft er inmiddels drie gestopt voor... Uh, Nederland, Marise uh, Abendanon gaat daar uh, naar voren, naar de strafbalstip. Julie Cook staat uh, op de lijn. En als deze erin gaat, dan is Nederland Europees kampioen. Wachten op het fruitsignaal. Uh, Marise Abendanon, zij kan het allemaal beslissen voor Nederland. En hij gaat erin en Nederland is hier! Europees kampioen, Nederland wint opnieuw van Engeland naar strafballen. 14 dagen geleden wonnen de mannen van Nederland, van de Engelse mannen, met strafballen. En nu met Nederland door de beslissende strafbal van Marisa Bendenon. Nederland, Europees kampioen door een overwinning op Engeland. En Engeland is zo teleurgesteld. En Nederland is zo blij. Beus gaat op de schouders. Nederland heeft de titel geprologeerd. En het is heel moeilijk, heel moeilijk geweest in die finale. Maar uiteindelijk was het dan toch Marisa Bendenon die de beslissende strafbal op dat moeilijke moment scoorde En beus. Zij was de heldin, zij stopte drie strafballen en zij maakte Nederland Europees kampioen. Geert de Groot in 1987, toen al. Cora de Wilde was jarenlang manager van Oranje en heeft de successen van dichtbij meegemaakt. En bovendien was ze de beste vriendin van Dette Beus. Zij herinnert zich de Beus als volgt. Een uh, fantastische, mooie, lieve Dette, maar ik vond het een absolute unieke persoonlijkheid. Uh, het is was, ze was voor niet voor niets kiepster. Kiepster in een team is eigenlijk een individu in een teamsport. En dat had dat ook een beetje. Je moest ze af en toe ook een beetje de ruimte geven. En dat kon je eigenlijk bij andere speelsters kon je dat niet toestaan. Maar bij dat uh, als kiepster kreeg zij die ruimte. Ze was. Uh,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 Maar gisteren vierden ze nog de Tour de France-overwinning van Chris Froome. Hij is de opvolger van die andere Brit. Een jaar geleden was Bradley Wiggins de beste... in het belangrijkste wielerevenement ter wereld. En dat succes heeft in Engeland nogal wat teweeg gebracht. Een bijdrage van Arjen van der Horst. En weg zijn ze, de wielrenners van de Hearn Hill Cycling Club... in de velodroom in het zuiden van Londen. En dit is een hele bijzondere plaats. We've been here for well over 100 years now. Ja, dit is één van de oudste wielerbanen ter wereld, meer dan 100 jaar oud. Actually, our, our race here started the same year as the Tour de France did. En hier werd al gewielrend toen ook voor het eerst de Tour de France werd gereden. It's been around a long time. It had the 1948 games here as well. Um, and it's just a bit of a cycling mecca for people in South London. Zegt Ian Cook. Het is een mekka voor de fietsliefhebber in Londen, want deze velodroom, ja, dat is één van de oudste van uh, Groot-Brittannië. Hier werden ook de wedstrijden voor het baanwielrennen... tijdens de Spelen van 1948 gehouden. En deze wielerbaan heeft niet alleen een bijzondere geschiedenis... ook een van de meest bijzondere wielrenners komt hier vandaan. Ja, yeah, um, Bradley Wiggins started riding here. It's the first place that Ian ever rode a track. Ja, Wiggins stond hier op deze velodroom voor het eerst op de pedalen. En Ian zegt, ja, je ziet wat voor effect het heeft op de jonge wielrenners die we hier nu om ons heen zien. And hopefully some of the kids here coming through at the moment can echo that success. Hoe zou je beschrijven hoe, hoe deze baan en jullie club ervoor stond, zeg, vijftien jaar geleden? Vijf, tien jaar geleden. Dus als ik wacht, was het misschien een soort... Eight kids om to race against and the adults wasn't much better. Ja, 15 jaar geleden. Eh, er waren maar acht jeugdrenners. Bij de volwassenen was het niet veel beter. Ze waren eigenlijk op sterven na dood. Ook omdat deze wielerbaan, het is een openluchtbaan... Ja, nodig toe was aan een stevige onderhoudsbeurt. Maar ja, daar was geen geld voor. Ja, yeah, de facilities were running low. The track itself really needed resurfacing. Toen kwam Peking. Het grote succes van de Britse baanwielrenners. Daarna Londen. Tour de France, uh, Bradley Wiggins die won. Wat voor impact heeft dat gehad op, op jullie club? Well, I just the number of riders just massively increased and kids always wanting to come down. I think now we get sort of 90 tot 100 kids every day when we run school holiday activities. We've got what looks like 60 kids racing here today. Healthy figures. Very healthy, getting sort of 50 people trying de track for the first time every week. Ziet er heel goed uit nu elke dag fietsen hier 90 tot 100 kinderen, volwassenen. Uh, elke week hebben ze 50 nieuwe uh, wielrenners die het willen uitproberen. Dus het succes van de baanwielrenners en in de Tour de France... heeft ervoor gezorgd dat uh, het ja, wielrennen enorm in populariteit is gestegen. Drie jonge wielrenners op de rolbaan zijn zich gaan het voorbereiden op de volgende race. Hoe heet je? What's your name? Carl Jolly M14. 14 jaar oud. 14 Vandaag vandaag uh, gefeliciteerd, verjaardag, it's your birthday. Yeah, today. Hoe lang fiets je al, how long have you been cycling? Uh, seven years, seven years competitively. Seven years, je was zeven jaar oud toen je begon, Je was seven years old when you started. Yeah. Yeah. Ja, ja. Um, in hoeverre is, is het succes bijvoorbeeld op de Olympische Spelen in Peking en later in Londen... Van jou op jouw invloed geweest. I'd stopped right for 18 months. I stopped this gun to BMX racing more leisurely than competitively. Ja, ik fietste al zeven jaar, maar had een tijdje het rustig aangedaan. Deed het meer voor de lol dan echt voor de sport. En dan zort wat to Franse France 2012 Olympics en you know. I say inspired inverted commas to come back to it. And yeah, now here I Maar vorig jaar met het grote succes. Van Wiggins natuurlijk en uh, tijdens de Olympische Spelen. Ja, dat stimuleerde hem om weer te gaan racen. En daar is hij nu mee bezig. Um, I'm 13 en my name is Niall Dawkins. Ja, 13 jaar oud. Hoe lang fiets je al? Hoe lang heb je been cycling? Um, same as him, seven years. Um, it's just I want to be like them and I to be winning stuff. It's fun when you ride in. <laughs> ja, dus niet alleen uh, leuk om naar te kijken wat Chris Hoy en Wiggins hebben gedaan, maar het inspireert hem. Om ook zoals hen te zijn, want je wil een professionele wielrenner worden. Ja, yeah, I'd, I'd like to be professional. I'd like to ride the track, so I'd like ride the scratch for ah. GB. <laughs> ik sprak met een aantal jonge wielrenners en die zeggen ook echt van ja, ik fietste wel altijd, maar door Wiggins en door het baanwielrennen van de Olympische Spelen wilde ik ook echt gaan racen. Heeft echt een impact, hè? Ja, zeker. Ik denk niet dat je het and zien en niet verbaasd I mean, De Tour de France is de is grootste race op earth. Tour de France, de belangrijkste race ter wereld. Je ziet wat voor impact het heeft gehad. Niet alleen de kijkcijfers omhoog, maar ook uh, steeds meer Britten die zijn gaan wielrennen. Zo hadden jullie geen Tour de France-winnaar en nu voor het tweede jaar op rij. Dat is wel heel bijzonder hè. It's amazing. I think it shows the progress that Great Britain's made recently in cycling. You know, those few riders who started off and inspired people, like Chris Hoy back in the day, getting some starting to get results, getting more people on bikes, and I think we're eventually starting to see that and it's creating more champions. Het geeft al aan hoe gezond het uh, Britse wielrennen ervoor staat. Dat begon natuurlijk met het succes van Chris Hoy, de baanwielrenner. Daardoor gingen nog meer Britten uh, aan het wielrennen en ja, dat leidde tot natuurlijk meer kanshebbers... bij de grote wedstrijden en ook de Tour de France nu. Het is bijna zo populair als wielrennen in Nederland, zegt Ian. En het is niet meer alleen zo dat de Britten naar het wielrennen kijken op televisie... maar nu ook zelf echt meedoen. Een lange, warme wielendag nadert zo zijn climax met de individuele achtervolging. Jonge, verbeten en bezweten gezichten stormen op de finish af. En het is een wielrenner van de thuisclub die wint. Dit is de toekomst van de Britse wielrennen: een toekomst die er blakend uitziet. En wie weet ziet hij hier misschien wel de nieuwe Chris Hoy of Chris Froome tussen. The only way is up. The only way is up. Thank you. Thank you very much. Cheers. Cheers. van der Hoogst op een wielerbaan net buiten Londen over het succes van Christopher Froome. En John LeLange heeft per direct zijn functie als teammanager van BMC neergelegd. Het vertrek komt daags na de slotetappe van de voor BMC allerminst positief verlopen Tour de France. Zo sloot kopman Cadell Evans de Ronde van Frankrijk af als 39 e Zijn slechtste prestatie in negen jaar. En TJ van Garderen, verleden jaar nog vijfde en winnaar van het jongerenklassement, eindigde op een 45 e plaats. Zometeen de nieuwe Maarten van der Weijde en het emotionele verhaal van Michel Boerenbach. On the oceans and upon our seas, fish for mercury. All oh, oh, oh mercy, mercy, millions. Oh, our praise and what they used to build us Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby our lives. Oh, mercy, mercy, mercy All things and what they used to be What thought about this overcrowded land How much more do you from me? Can't you stand me? altijd goed voor de muzikale opvoeding. Marvin Gaye, mercy, mercy me. Bij het WK Open Water zwemmen maakte Ferry Weertmans in de buurt. Sinds zijn eerste 10 kilometer op mondiaal niveau finishte Weertman als zesde. Ferry, goedenavond. Goedenavond. Mag je feliciteren met die zesde plaats? Ja, dat mag jij zeker. Ja, ja nou, van, van, van harte dan van harte. Dankjewel, ja, ik ben uh, heel erg tevreden. Ja, en, en, hoe, en hoe voel je je nu uh, toch na een aantal uren na die wedstrijd? Nou, ik heb hier en daar een beetje spierpijn. Maar ik ben voornamelijk heel blij en tevreden met hoe ik heb uh, gepresteerd. Ja, en met welk idee begon je aan die wedstrijd? Je was de afgelopen maanden al goed in vorm. Ja, ik was goed in vorm. En mijn doel was ook om ja, een beetje top 10, top 8 te halen. En uh, ja, de raceplan was om langzaam op te bouwen, een beetje achteraan in het veld te beginnen en dan op te bouwen naar voren. Steeds iets verder. ...naar voor het zwemmen in het veld. En dan kijken ...of ik het verschil kan maken in de eindsprint. En uh, ja, ik ben 60 voor dus dat, dat was goed. En dat strijdplan, dat is inderdaad zo uitgekomen... ...zoals je het net stippelde? Ja, ik zou eigenlijk het derde rondje... ...al iets verder vooraan in het veld liggen. Maar het veld was heel erg onrustig. Dus dat was niet echt gelukt. Maar ik kon dat het vierde rondje... Heel makkelijk goed maken, dus uh, ja, dat was niet erg. Ik zei al: je eerste 10 kilometer op mondiaal niveau, ja. hoe was het met de spanning? Ja, dat viel eigenlijk reuze mee, want uh, ja, ik had het veel met uh, coaches daarover gehad. En die zeiden: Van ja, je kan het best in het hier en het nu blijven, zolang je dan de juiste keuzes blijft maken, dan moet het goed komen. En dat heb ik gedaan. Hey, en en ja, bedoel, de spelers zijn nog even weg, maar uh, wat zegt dit met het oog op Rio? Nou ja, ik zat een seconde van de derde plek af, Dus dat betekent dat ik... Ja, op 10 kilometer is natuurlijk niet zoveel. Dus dat betekent wel dat ik uh, wel bij de top hoor. En uh, ja, ik heb nog drie jaar om hard te trainen. Dus als ik de progressie blijf maken die ik uh, de afgelopen jaren heb gemaakt... dan uh, zou dat zomaar iets heel moois kunnen worden? En wij zijn natuurlijk Nederlanders, dan meteen ook die vraag: eh, krijg je nu ook meer financiële steun? Uh, ja, ik heb, uh, uh, ja, je moest op halen om een A-status te krijgen en ik was zesde, dus uh, als het goed is krijg ik een A-status van NRC en NSF. Want hoe doe jij het uh, erbij? Bedoel, het, is het allemaal naast de studie uh, de steun van de ouders? Ja, het is alleen maar de steen van de ouders. Dus. Ja, ja. Hey, en dan is er altijd weer die vraag, want ja, we hebben natuurlijk een, een gouden medaillewinnaar uit Nederland uh, op, op de lange afstand. Ben jij de nieuwe Maarten van der Weijden? <laughs> ja, ik moet hem toch ja, even stellen. Ja, ja, ik heb die vraag al heel vaak gehad vandaag. Maar ja, ik ben natuurlijk niet hetzelfde als Maarten van der Weijden, maar hij is zeker wel een groot voorbeeld voor mij. En ik hoop dat ik hetzelfde... Uh, ik kan behalen als dat hij heeft gedaan in uh, Beijing. Dat zou fantastisch zijn. Heeft hij al iets laten horen? Ja, ik heb via Twitter en Facebook heb ik wel wat uh, dingen van hem gelezen. Nou, heel goed, heel goed. Uh, fantastische prestaties. Zesde op het WK. Ferry Weertman, dankjewel. En, en geniet er nog even van. Dat komt wel goed. gaan wij weer terug naar Boxmeer. Daar rijden dus alle grote namen uit de Tour de France in de 39e daags na de Tour. En vlak voor de start stonden de fans voor de sporthal... waar de wielrenners zich moesten omkleden. En verslaggever Joris Kreugel stond ertussen. Wil al handtekeningen? Nee, we zijn uh, rustig aan het wachten tot er een aantal renners naar buiten zal komen. En volgens mij staan er nog wat toppers op het plein hier. Ja, voor de sporthal, hè? want die uh, ja. gaan ze zich omkleden, al meteen de koers. De echte fans staan altijd hier voor de sporthal te wachten... tot uh, de toerhelden zich hier gaan omkleden. Jouw kids staan hier ook met een boekje. Zoals ieder jaar staan ze trouw te wachten. Die, wil je het liefst een handtekening hebben? Daar dat weet ik niet. Weet jij het, als moeder? Ja, natuurlijk, Balken Mollema. Kittel? Ja, ja, die moet er ook bij. Goedemorgen. komt hij aan. Balken Mollema, handtekeningen uitdelen. En applaus. Komt het jaar nummer 1 hè? Ja. Word je ook volgend jaar nummer 1? Ja, nee. Ik hoop het, ja. Dat zou mooi zijn. voelt het om uh, terug te zijn weer in Nederland? Ja, lekker. Blij dat het gedaan is natuurlijk. En, uh, ja, tijd voor ontspanning. En, uh, ja, het hele tour is natuurlijk zelf hectisch genoeg geweest. En, en ook de aanloop daarvoor. En, uh, ja, dan ben je blij dat je weer, uh, weer even in Nederland bent... en uh, wat meer tijd hebt voor, uh, voor andere dingen. Ben je nu uit Frankrijk gelijk gereden. Rechtstreeks uit uh, uit Parijs, want uh, ja, het is een beetje, een beetje ver om eerst naar Leeuwarden te gaan en dan weer terug. Dus dat is niet echt op de route. Zometeen straks wel terug naar Leeuwarden. Dat wel, ja. Dat ga je dan als eerste doen? Ik lekker <laughs> slapen, want voordat ik thuis ben is het 1 uur in nacht, denk ik. Ben je moe? Ja, ik ben wel vrij moe, ja. Dus, uh, ja wil winnen vanavond. jij gaat winnen. Weet ik zeker. Ja, ik weet het niet. Nummer één. Ik hoop het. Maar heb je dan niet zoiets van na drie weken even niks? Nou ja, maar dit hoort erbij, hè. Kijk, toch mooi dat uh, alle Nederlandse fans maar uit, uh, ja, die de tour hebben gevolgd... De toerrenners zeg maar nu ook in het echt kunnen zien en, uh, en zien rijden dicht bij je huis. Dus dat, uh... Hij is populair. Ja, hij heeft het Nederlands wielrennen wel weer op de kaart gezet. Ben je er trots op? Ja, ik ben blij hoe, uh, dat ik me ook wij als ploeg gewoon zo, zo goed hebben gereden afgelopen week. Ja, het wielrennen wel uh, goede reclame hebben bezorgd. Nou, Nederland hebben we er zo lang op moeten wachten. Ja, zeker. Dus, uh, ah, goed, uh, Robert was ook een paar jaar geleden natuurlijk nog kort in de tour. Maar nu uh, ja, stonden we met, met twee man uh, heel lang van voor en uh, lang voor het podium uh, kunnen strijden. Dus dat, uh, dat was alweer al even geleden. Succes straks. Ja, dat is lekker, hè? Ja. Ja. <laughs> Wie heb je nu de handtekening? Uh, oh. Dat weet ik niet meer. Ja, dacht, ik kijk weer is Ja. <laughs> Blij? Ja. Ja. Ja. Een handtekening van Bauke Mollema. En zometeen horen we wie die wedstrijd daar in Boksmeer heeft gewonnen. Ado Den Haag huurt Jason Cabral het komende seizoen van FC Twente. Bij de Enschede club kon de aanvaller niet op een basisplaats rekenen. Cabral, 22 jaar, speelde vanaf zijn zevende jaar bij Feyenoord... voordat hij in 2012 overstapte naar FC Twente. En de Noorse voetbalsters hebben zich ten koste van Spanje geplaatst... voor de halve finale van het EK in Zweden werd met 3-1 gewonnen van de tweevoudig Europees kampioen. Noorwegen was in de groepsfase nog te sterk voor Nederland met 1-0. En de laatste kwartfinale gaat vanavond tussen Frankrijk en Denemarken. Winnaar van die wedstrijd speelt dan in de halve finale tegen Noorwegen. Nog altijd worstelt Michel Boerenbach... met het tragische verlies van zijn zoontjes, tien jaar geleden. Op 22 juli 2003 kwamen Leslie en Sven bij een ongeluk om het leven. Ergens in de weilanden van Flevoland botste een auto... met de jongens frontaal op een tractor... In één keer was alles voorbij. De nachtmerrie van elke vader of moeder. Tegenwoordig is Boerenbach assistent-trainer van Go Eagles... en dat deed zijn verhaal aan Joep Scheudig... over die dag in zijn leven die alles voorgoed veranderde. 22 juli. Vooral de, de, zeg maar, de dagen na de 22 e toe... heb ik het altijd uh, heel moeilijk. En, uh, de dag zelf is, uh, gaat hem best wel snel voorbij. Ja. En, uh, maar ik ben wel blij dat we 23 juli zijn. 22 juli, uh, half twaalf, s avonds... Uh, is mijn leven compleet uh, op zijn kop gegaan. Je zei dat, je, dat de Michel Boerenbach toen ook eigenlijk overleden was. Vind je dat nog steeds? zo? Nou, dat vond ik uh, toen zeker, zeker de eerste jaren. Toen was ik uh, totaal de weg kwijt. Maar ik zeg, ik moet zeggen, ik, uh, ik heb mijn eigen behoorlijk gepakt. Uh, dus uh, ik lag, uh, lag zeker uh, alweer heel lang. Ja. Bijvoorbeeld gelukkig. promotie van GoHead. Ja. Voel je je dan schuldig als je lacht? Niet meer. Dat heb ik absoluut wel gedaan. Ik, uh, want hoe kan je, ja, hoe kan je ooit lachen. weer lachen als je kinderen er niet meer zijn... als ze uh, andere grond leggen? Werktijd helend of juist niet? En kun je ooit nog gelukkig worden als jouw zoontjes, twee, overlijden... bij een fataal verkeersongeluk, zelfs als jouw vader bent geworden? Uh, je kan wel weer gelukkig zijn. En dat komt natuurlijk ook omdat ik links weer heb... Um, maar het, is, het, het valt niet mee. Het is, uh, is keihard werken. En, maar je, je, je, een manier, het is niet het gelukkig zijn van voor het ongeluk, maar je kan toch alweer. Uh, okay. Je ziet wel licht. De tijd helpt uh, niet, niet alle wonden, zeker deze wonden niet. Maar tijd uh, is zeker in het begin je grootste vijand, een van je grote vijanden, omdat het. Uh, het duurt, het duurt de eerste dagen, de minuten duurt, het duurt maar. En het, je bent alleen maar te het Maar naarmate de tijd vordert, jaren, jaren, jaren. Kun je er beter mee omgaan? Ja, dat is het. Het was een zomerse dag, exact tien jaar geleden. Leslie en Sven Boerenbach zitten op de achterbank, de auto van mama. Op een kruispunt in de polder moet de auto uitwijken voor een automobilist... die een onmogelijke inhaalmanoeuvre wil uitvoeren. Leslie, twaalf jaar, overlijdt ter plekke. Sven, negen jaar, dagen later. S'avonds gaat de bel. Michel, uh, het, is, uh, het is voor jou. En, uh, ja, toen stond er dus een uh, politieagent, een motoragent uh, voor de deur. En, uh, ja, die maakte dus uh, bekend... En volgens mij, en ik toen, Angela zegt van nu, zei hij van, euh, ja, even kijken, je oudste jongen is kapot, dat herinner ik me. Um, maar het was, was heel vreemd. En Sven ligt kritiek. En we zijn toen naar Amsterdam gereden, waar Sven in het vuur lag. Um, nou ja, ik zie ons nog binnenkomen, alles, um, toetsen bellen en het kleine mannetje lag daar. Maar ik had, uh, ik had nog hoop natuurlijk dat je dat zwembleef leven. Dat was mijn eerste, uh, ja, alvast? Alvast, ja. Ik denk als dat allemaal gebeurt, dan kan ik uh, in mijn achterhoofd uh, wezen dat Leslie dood was, in Lelystad lag helemaal alleen. En dat was echt, ja, onschrijf. Nou ja, ontkennen. Ja, ik weet niet. Niet geloven eigenlijk. Dus, um, elke dag hopen dat ze nog binnenkomen. Ook omdat ik ze niet meer gezien heb daarna. Niet, uh, tenminste, Sven wel, maar ik heb Leslie nooit um, ja, doodgezien eigenlijk. Ja. Gaat het over schuld? Gaat het gaat ook over. Boos op de automobilist? In het begin, begin wel, ja. In het begin kon ik hem wel uh, ja, vermoorden. Ik wist ook waar hij woonde en uh, noem maar op. Maar hij had die hele lange rechtszaak en uh, hij maar ontkennen en uh, maar hij heeft zijn straf gehad uh, klaar met die man. Hoe wanhopig ben je geweest? Ja, heel wanhopig. Ik weet uh, allemaal niet wat ik allemaal. Uh, ja, ik weet nog wel wat ik allemaal gedaan heb. Je ging naar de kerk. Dat je ja. helemaal niet gelovig was. Nee. Uh, je hebt heel lang geen foto's gekeken. Ja, nog steeds ook de moeite mee. Zeg maar, foto's die ik nog nodig gezien heb. Als ik die nu zie, dan uh, vind ik het nog steeds erg moeilijk, ja. DVD van de musical van Les? Uh, nog niet bekeken. Waarom niet? Ja, ik kan toch geen uh, levende beelden van Les zien. Praten met een psycholoog, ook geen succes? Ja, dat heb ik ook gedaan. Uh, nee, je... geen succes. <laughs> nee, dat, dat, dat, kijk, niks, niks helpt. Het is alleen, uh, wat helpt is... Ja, de, de, de tijd uh, en afleiding. Maar dat was afleiding. nog iets, Michel. Je dronk. <laughs> ja, dat hielp ook. Uit het rapport van de opnamekliniek bleek ook dat je aan dooddrinken was. ja nou, dat zeiden ze, ja. Wilde je dood? Vond je jezelf zielig? Uh, nou, ik vond mezelf vertelt. niet zielig. Ik, vond vooral, ik vind vooral Leslie en Sven zielig. En dat is... Uh, uh, ik ben niet zielig. Ieder zijn eigen verdriet is zijn grootste verdriet, denk ik. Ja. Maar ja, kijk, het gaat niet... Uh, ja, gradaties zijn er niet. Maar je kind verliezen, kinderen verliezen. Ja, ik zou niet weten wat er heel erg is. Het is moeilijk om erover te praten. Hij pijnst, praktiseert, piekert des te meer en schrijft. Een boek, columns, gedichtjes. Plekje. De meesters zeggen, je moet het een plekje geven. Waar is dat plekje? Zeg dat even. Hoe kan ik het een plekje geven als jullie er niet meer zijn? Even over dat schuld, hè? Uh, Op de begrafenis heb je, heb je geprobeerd te praten. Je zei ook iets van sorry. Kun je daar iets over kwijt? Oké, okay, uh, dat, is, dat, is, dat, is, dat is absoluut zo. Je bent alleen met voetbal bezig. En je hebt te weinig tijd aan, aan, aan die mannetjes gegeven. Nou, dat, dat vraag is... ik ook aan jou. Je hebt nu jongens van 21. Dezelfde leeftijd als Les Sven nu zouden zijn. Ja. Precies. Mm -hmm. Dus die voetbalwereld die jou eerst ook wel opslokte, die is ook een beetje een reddingsboei geweest. Bosveld, naam mag niet om Ja, absoluut. kwam voetbalvrienden. Toch ook Frank en Ronald de Boer? Op het uh, graf staat een prachtig beeld, bronzen beeld van Les Sven. En dat hebben hun uh, bekostigd. Eigenlijk heb ik Frank. Zelfde gesproken voorzien en we hebben elkaar wel eens gezien... en dan omhelzen we aan, maar we spreken eigenlijk daar niet over. Het is misschien heel, uh, heel ja, dus misschien. <laughs> ja, maar het is ook misschien dit, een omhelzing, is er wel genoeg, denk ik. Michel Boerenbach, oud prof uit de jaren 80-90 van Go Ahead, Twente, PSV en Roda. Over die dag, tien jaar geleden, 22 juli 2003... toen zijn zoontjes Leslie en Sven om het leven kwamen bij een oud ongeluk. Hij sprak met Joep Schudder. Tot 11 uur, sport en muziek. Op radio 1 LOS Lodge de lijn met 12 van Peperstraten. 12 van Peperstraten, 12 van Peperstraten. Like the legend of the Phoenix. Huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning Ah, uh, the force of beginning.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 Nice again. We're up nice again. We're up nice again. We're up nice again. We're nice again. We're nice again. We're nice again. We're nice again. Lucky. again. Lucky. Citaatje van Nal Rodgers, Daft Punk en Get Lucky. Een van de zomerrits van 2013. En over de zomer gesproken. Het overvolle strand van Scheveningen was vandaag extra vol. Naast alle badgasten kunt u er deze week ook een groot aantal zeilers tegenkomen. De kustplaats is het decor voor het WK in de nakra 17-klasse. Een katamaran met een zeiler en een zeilster aan boord. De Nederlanders zijn nu vanaf een halfjaartje bezig... in deze nieuwe Olympische discipline. En bondscoach Sven Karsenberg werkt met een groep zeilers... die uiteindelijk moet resulteren in het beste koppel in 2016. Floris van Hoorn ging naar Scheveningen en sprak met een van de zeilers. En daar was alle tijd voor, want waar de zon volop scheen... ontbrak de wind. En dus was er voor de zeilers vooral wachten, wachten, wachten... op dat verlossende signaal. Nou, eigenlijk uh, mogen we nu gaan, want uh, de uitstoot is eruit. Koen de Koning. Uh, je bent een echte NACRA-zeiler, mag ik dat zeggen? Uh, ja, dat mag je zeggen. Ja. Ik ben uh, ja, op uh, NACRA-Formule 18 uh, beland in 2006. Uh, en sindsdien heb ik Katamaran gezeild. Nou is er een uh, samenvoeging geweest van uh, Katamaran-zeilers met Olympische zeilsters voornamelijk... Hun verhaal heel vaak gehoord. Is er voor jou veel veranderd? Um, nou het, een verschil is dat we nu weer fulltime zeilen. en uh, Dat heb ik voorheen ook wel even gedaan uh, in Tornado, toen die nog Olympisch was. Maar de laatste paar jaar in Formule 18 was het niet fulltime voor mij. Heb ik ook veel coaching daarnaast gedaan. En nu ben ik weer fulltime zelf aan het zeilen. Dus dat is ook wel een, een verandering. Heb je veel aanpassingen moeten doen? Die Olympische zeilers moesten in één keer naar een catamarum... Die moesten naar een ander soort boot. Jij blijft in dezelfde boot. Maar is het dan toch een ander soort sport? Ja, wat anders is ook... is dat we nu in een, in een grote, uh, grotere groep uh, werken. Dus met drie teams en een coach. En voorheen uh, uh, kon ik eigenlijk toch altijd wel mijn eigen plan trekken. En nu ben ik heel erg afhankelijk van, uh, van de groep. En uh, ben ik een onderdeel van de groep. Dus dat, is wel, uh, dat was wel even wennen ja, aan het begin. Ben je eraan gewend? Ja, inmiddels ben ik er wel aan gewend, ja. Ja. Want jullie zijn nu een half jaar bezig. Hoe kijk je terug op dat half jaar? Um, nou, het voelt wel als, uh, als uh, veel investeren. En uh, uh, um, het, is nog niet, uh, het zijn nog niet waar ik wil zijn. van Een van de coaches van de Engelsen, Maurice Paardenkoper. Het is lang wachten met heel warm weer. Wat geef je je zeilers dan voor boodschap mee? Uh, vooral niet in de zon, hè? dus lekker in de schaduw blijven. Maar ook niet te koud, hè? want je wil niet in de airco zitten. En genoeg drinken en uh, proberen een beetje te relaxen. Nou, dat gaat hij wel goed, hoor. Gaat het uh, lukken als je het nu voelt? Nou, het is nog wel heel weinig wind. Ik denk, uh, ze gaan het gewoon proberen. En als het niet lukt, kun je altijd weer naar binnen komen. Maar het uh, ziet er erg dun uit. Oh, hij hey, willen jullie ook op 41 de startroepen, de start dat wij ook weten waar we toen zijn. Ja, ik <totstuk> <totstuk> <totstuk> <totstuk> <totstuk> we ook met de Sven Karsenberg, de bondscoach. Zijn er eigenlijk regels hoe lang je kan wachten? Nee, in principe niet. In de sailing instructions is er geen tijd aangegeven, maximaal voor wanneer je de laatste start moet organiseren. Dus dat is aan het comité, behalve de laatste dag. Want je zit natuurlijk ook met weersomstandigheden. Ja, we hebben vandaag nou, een beetje pech. Uh, eerst en We hoopten dat er een beetje zeewind zou doorkomen. Dat kwam er ook, maar uh, die is nu weer bijna helemaal weg. Ja, ik ben overlegd. Als we even kijken, is er uh, wat in de staan dat we vanaf 6 uur... Uh... wellicht weer drie boven aan zitten komen. niet, onder één niet. We alleen maar aan doen. Je zegt net al van ja, je bent nog heel erg aan het uh, zoeken. Is dat, is dat iets wat tegenvalt of is het ook wel iets waar je rekening mee had gehouden vooraf? Nou, ik had wel in, in het eerste plan had ik wel uh, uh, veel vertrouwen dat ik nog zou gaan sturen. En uh, uh, dat dat toen niet uh, bleek te lukken, dat was wel uh, een tegenvaller. Uh, dus uh, ja, daar, daar baalde ik wel echt van. En dan uh, loop je toch wel een hoop uh, vertraging op. Uh, dus in dat opzicht viel dat wel, uh, viel dat wel tegen. Maar nu, uh, ja, nu weet ik gewoon wat, uh, wat ons te doen staat. En dan... Uh, dan uh, dan maakt dat niet meer uit. Is het een kwestie van geduld hebben? Ja, het is zeker een kwestie van geduld hebben, ja. Ben je geduldig? Eh, soms. Dat, dat nee. klinkt als een nee. Nee, ik ben op zich wel geduldig. Alleen, uh, uh, ja, er moet ook gewoon geknald worden. Het is niet uh, dat je heel een heleboel tijd over hebt... en dat je dan maar dit gaat doen of zo. Uh, het, uh, alles kost tijd en uh, je wil alles zo goed mogelijk benutten... En uh, geen tijd uh, ja, prutsen, zeg maar. Dus in dat opzicht ben ik wel ongeduldig, jongens. Uh, alle schepen, wij gaan uitstel boven Hendrik. Uitstel boven hotel. Dus dat betekent dat we er bovenuit sturen. Verslaggever Floris van Hoorn in Scheveningen bij het WK in de NACRA 17-klasse. Olympisch dus in Rio 2016. Wielrenner Greg van Avermaat heeft de derde etappe in de ronde van Wallonië gewonnen. De won de sprint van het uitgedunde peloton in de straten van Bastenaken. Na een rit over bijna 170 kilometer. De leidersstruik bleef onder de schouders van Alexander Kolepnov. De ronde van Wallonië duurt nog tot en met woensdag. En Stuart O'Grady, de Australier, heeft een dag na de ronde van Frankrijk zijn afscheid aangekondigd. De bijna 40-jarige superknecht van Orica GreenEdge stopt per direct. O'Grady voltooide gisteren zijn 15e Tour de France. En dan keren wij weer terug naar Joris Kreugel in Boksmeer. Daar werd ondanks het warme weer hard gereden in de wedstrijd... daags naar de Tour. En er waren veel grote namen uit de Tour de France... verschenen aan de start daar in Boksmeer. ...kan we hier het startgrond laten horen... tot 39 honden de Burgmeester Schieterwaard. Ja, dus. Ze zijn allemaal vertrokken, 80 Boos, kilometer. Boos, moeten ze gaan gaan fietsen. En het is inderdaad... ...dat ik Ten dan, Mollema en Johnny Hooglandse rijden op kop. Nog een paar rondes te gaan. En hier in de VIP-tent, vlak naast de finish, staat een hele bekende man uit Boksmeer. De SP-leider, Emiel Roemer. Geniet je een beetje? Ja, geweldig. Ik kom uit Boksmeer. Ik ben in het parcours zelfs geboren. Dus dit is iets wat ik geen jaar gemist heb. Het is hartstikke druk. Ik ben blij dat doorgegaan is dit jaar. Ik moet je ook een beetje ervan, want uh, ik zie hier ook in de VIP-tent zitten. Ja, dat krijg je dan toch, hè. Dat, uh, dan krijg je een telefoontje van de burgemeester. Kom je nog even langs. Ik zeg, ja hoor, <laughs> zo hoort dat. Ja, uiteindelijk wie er wint. Ik geloof niet dat er iemand uh, zich daar druk over maakt. Maar wie gun je het nou het meeste? Maar ik ben wel voor degenen die dan echt die grote knechtenrollen hebben vervuld in de, in de Tour... Uh, Zo'n Tom Velers of zo, die echt gewoon voor een ander hart aan moeten knokken. Wat mij betreft mogen die wel winnen. Oh, je weet het nooit. Hè? Nee, je weet het nooit. We wachten het rustig af. Ik wilde bijna zeggen, je weet nooit hoe een bal rolt, maar dat kan hier niet. Uh, nee, nee, dat is weer een andere sport. Als <middels> eerste overstreep Mollema en als tweede poels. Marcel Gietel, 3 ter plaats. Vuur de Splinter, De sprinter. Pauke Mollema, gefeliciteerd. Dankjewel. Een beker een bos bloemen. Ja, prachtig. Goed gevoel. Ja, de benen waren heerlijk vandaag. En, uh, ja, het is mooi om hier te winnen natuurlijk. Uh, groot criterium, heel veel publiek. En, uh, ja, dat uh, geeft, wel, geeft wel een kick. Kun je nog een, ja, een beetje lopen? lopen? ja Jawel hoor, ik heb uh, vanochtend natuurlijk vijf, zes uur in de auto gezeten. Dus uh, ik was wel een beetje stijf uh, vanavond. Maar uh, dat hoort erbij. Gooi uh. je ook nog steeds een beetje hoesten? Ja, een beetje ja, maar het gaat al een stuk beter dan, uh, ja, dan vorige week, zeg maar. Rente, dus uh, dat komt wel goed. Ik ben blij dat ik uh, weer in Nederland ben, blij dat ik uh, vanavond thuis ben. En uh, ja, lekker de komende week een uh, beetje genieten. Heerlijk volgen. Succes. Dank Winnaar in Boksmeer, Bouke Mollema. Vorig jaar moest hij daar dan nog een entree betalen van 25 euro. Nu was er geen entree. Mooie geste daar in Boksmeer. En de criterium gaan nog even door. Stiphout Kaam, mooie week voor de wielrenners. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Langste Lijn. Zometeen met het oog op morgen en dat wordt vanavond gepresenteerd door Kees Grimbergen. En voor mij komt daarmee een einde aan 17 jaar Langste Lijn. Ik begon in 1996 een paar maanden voor de Olympische Spelen van Atlanta. En heb zo'n beetje alle uitzendingen gepresenteerd. De vrijdagavond, de zondagavond, de zaterdagmiddag en de laatste vier jaar de zondagmiddag. Toch wel het vlaggenschip van Langste Lijn. Het was een geweldige eer. Ik heb Langs de Lijn altijd gezien als een prachtige samenkomst van hobby en werk. Een heerlijke toegevoegde waarde aan mijn tv-werkzaamheden. Mijn afscheid van de NOS is het nog niet. Dat is pas donderdag, maar wel mijn vertrek op Radio 1. Het instituut Langs de Lijn zal altijd blijven bestaan. Daar kan geen commerciële omroep iets aan veranderen. Dank voor het luisteren. Goedenavond.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 Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl. Kom naar de meest gastvrije stad van Nederland, Deventer. Want daar is het 365 dagen van het jaar Open Monumentendag. Ontdek het oudste stenen huis van Nederland en 500 andere monumenten. Kijk op Deventer.nl. Dit is Radio 1.